10 uur. NPO Radio 1. Met het Plag. Wouter de Winter heeft zich inmiddels ook bij het gezelschap gevoegd. Chef van de parlementaire redactie bij De Telegraaf. Nou, mm -hmm. met de telefoon in de hand. Even een zelfdiagnose. <laughs> ben je een dwangmatig social media gebruiker, Wouter de Winter? Nee, ik, ik wil gewoon die telefoon vasthouden. Oh, dat, dat is ik. het. Je dat doet er verder het. niks mee? Nee, maar... nee. En ik vind ook, Facebook vind ik ook steeds minder interessant worden, merk ik. En uh, ik las laatst dat uh, veel jongeren, dat, uh, de jonge generatie dat ook heeft. Dus... Uh, ja. Het gaat de goede kant op? Ja, volgens mij wel. Ja, nou, Er zijn hier mensen in de studio die gewoon naar het toilet gaan... en hun telefoon meenemen. Ik zal geen namen noemen. <lacht> Na het NOS-journaal. Met Lieslo Thomas bespreken wij onder meer... de hele media-insteek bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nederland grijpt in op Sint-Eustatius. Volgens staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties... is er op het eiland onder meer sprake van wetteloosheid... financieel wanbeheer, bedreigingen en het nastreven van persoonlijke macht...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 In Brussel is het proces begonnen tegen Salah Abdeslam... de enige overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs in november 2015. Hij staat daar niet terecht voor de aanslag op de concertzaal Bataclan... maar voor een schietpartij uit maart 2016 in de Brusselse gemeente Vorst... drie dagen voor de politie hem oppakte in Molenbeek. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om tussen Den Haag en Rotterdam meer treinen te laten rijden. Dat is nodig omdat het aantal reizigers snel stijgt. Het is de bedoeling dat er vanaf 2025 elke vijf minuten een trein vertrekt.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 Volgens deze ambulanceverpleegkundige is de werkdruk zo hoog dat collega's weglopen. Als je weinig mensen hebt en weinig mensen die voor dit vak kiezen... dan wordt de werkdruk vanzelf hoger. Er staan regelmatig auto's stil. Dat kan zijn door onderhoud, maar dat kan ook zijn door het niet hebben van personeel. En het personeel wat er nu is, dat loopt weg... omdat ze elders gewoon beter kunnen met minder werkdruk beter verdienen.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 Ja, want we zijn nog niet van de files af. Er staan er nog 11, vooral door ongelukken nog aardig wat vertraging. Zo is de A2 Maastricht richting Eindhoven dicht bij de Alfred Focuswaard. Vanaf Weert noord 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Venlo. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de knopen de Eveling en de Ouderij, nog een half uur vertraging. Lange tijd was de Leidse Rijntunnel dicht door een ongeluk. Op de A10 de ring Amsterdam tussen knopen Koenplein en Alfred Vodendam nog bijna een half uur vertraging. Ook dat was een ongeluk door de problemen... Op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 makers en de media. We brengen vanochtend gepeperd geschut. aan tafel Jos Freulicht, de hoofdredacteur van BNR. Spraakmaker van de dag is Joost Eertmans, leidstrekker van Leefbaar Rotterdam. en wethouder ook in die stad. en Wouter de Winter, chef van de parlementaire redactie. en politiek commentator van De Telegraaf. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Je hebt een persoonlijke ergernis meegenomen, ja, Wouter. Als mediamoment. Het media moment. En we hebben straks wel een ander mediamoment... waar ik ook wel een mening over had, maar. Um... Ik, ik, ik erger mij echt al, al maanden echt zo ontzettend aan die vreselijke reclame... van um, uw auto verkopen. Misschien <lacht> hebben ze het niet bij Radio 1... omdat daar misschien nog enige selectie plaatsvindt. Maar op alle andere zenders in het land is die verschrikkelijke reclame toer. En ik zeg, gooi hem van de zender af... want mensen ergeren zich uh, er volgens mij vreselijk aan. En ik zap ook echt weg. Mm. Dat is mijn mediamoment. Weg met die reclame. Is en ik vrees dat daar Gaston Starreveld is die we horen. Oh. Is ja. dat hem? Uh, ja, ik weet het niet. Weet ja. jij het, George? Want ik weet niet of het uh, Gaston is. Nee, nee, nee, het is hebben uh, jullie hem wel uh, bij BNR ook? Ja, ja wij hebben wel Ik weet niet of het deze is. Ja. Autoinkoop.nl. Nee, ik vind hem net zo verschrikkelijk. Hij is te vaak. Het is gewoon te vaak. Ik zet hem ook weg. Hey, op Raymond is hij eigenlijk heel, uh, elk uur. Daar begint het mee. Het is helemaal niet ergens. Ook meer. bij de regionale het... ook? Ja, zeer zeker. Nee, daar ken ik is... hem alleen maar van. Ik ja, hem ja, ken hem alleen maar van Raymond's. Het is een griepvirus. Het is onuitroeibaar. Het is te veel. Het is too much. Ja. Kun je er dus selecties aan, uh, aan uh, halen nou, eigenlijk, George? Uh, uh, ja, je, tuurlijk. Uh, bedoel, wij bepalen zelf wat wij uit zijn als het om BNR gaat. Maar uh, wij gaan niet commercials uh, tegenhouden... Om, uh, omdat dat ze te veel uh, worden ingekocht. Nee, nee uh, wel is het zo. Een uh, enkele keer als een commercial echt heel erg is... dat je gewoon even belt met of het bedrijf of het reclame bureau, Jongens, dit helpt ons niet, maar dat helpt jullie ook niet. Zullen we eens even kijken, hè? En dan kom je daar wel uit. Maar ja, hallo, wij zijn een commerciële omroep. Wij hebben verder totaal geen inkomsten. Het moet helemaal uit die commercials komen. Ja. Dus ik ben blij met elke commerciële... Die door ben wordt uitgezonden. En daar zit ook geen maximum aan dan? Daar zit geen maximum aan nee. hoor. Nee hoor. Jammer, quantum, he, je nee, korting zelfs. Misschien uh, de prijs verhogen, weet je, dat je de mensen, dat, dat, deze man denkt natuurlijk, dit, dit is voor mij lonen. Ik gooi hem elke dag op die zender. En ik krijg er profijt van. Want we hebben het er nu weer over. Dus dat dat we bedoel ik je, Ze lachen gezicht toch helemaal gek. Het, blijft het is Zo leuk als dansen. mensen gaan wegsappen. Want dat ik merk dus dat ik dat dus echt doe. En dan ben je wel een luisteraar. Dat was toen bij Tom de Ridder het geval. Toen was het iets too much. Dat is uiteindelijk met een telefoontje of in ieder geval een een hele nieuwe strategie ja, op los te ja. laten. Dus het kan soms wel werken. Ja. Goed, andere zaken. Vandaag is de laatste dag dat politieke partijen... hun kandidatenlijst kunnen inleveren voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. En daarmee is de race naar de verkiezingen nu echt begonnen. Media lopen ook al aardig warm voor 21 maart. De eerste relletjes zijn al uitgebroken. Zometeen meer daarover. Maar eerst even, Joost Eertmans, Ik uh, noem nu al lijsttrekker voor ja. Leefbaar. Dus je staat inderdaad daadwerkelijk boven aan die lijst. Dat klopt. Ik ga vanmiddag ja. ook de lijst inleveren in Rotterdam. En, ja. Hoe is het gegaan met de screening? Want daar uh, lazen we van het weekend natuurlijk in Volkskrant rondom screening van PVV uh, raadsleden, dat het zo lastig is om de goede mensen te vinden. Hoe hebben jullie dat gedaan? Het is voor Naar iedereen gepakt. denk ik lastig uh, om, om goede mensen te vinden, maar Leef Rotterdam is natuurlijk een merk en een naam in Rotterdam, uh, dat trekt eigenlijk altijd veel mensen. Ook vrijwilligers en goede uh, mensen. Ja, maar het mensen... veel mensen trekt, ik wou net zeggen. Dat ja, kan. nee, dat gaat het de goede, goede mensen zijn. Maar, dus, maar je kunt goed selecteren. Dus wij selecteren eigenlijk sinds uh, Roland Seure deze partij heeft opgericht, uh, wat het toen niet makkelijk maakt, want dan begin je in één klap en je hebt meteen 16 zetels, of 17 hadden we zelfs. Maar nu zijn we zoveel verder en je laat ook zien wat we doen. Dus de goede mensen komen op maar ons af. Maar waar kijk je naar? Nou? Uh, in de selectie, ja, ik, heb ja. een, ik heb nu twee keer als lijnstrekker ben je dus verbonden aan die selectiecommissie uh, bij de laatste ronde, zeg maar. Ja ik kijk heel erg naar iemand. Wat ga je doen? Want iemand kan een fantastisch cv hebben en heel erg goed in die club passen en begrijpen wat waar Leefbaar Rotterdam voor staat. Maar mijn vraag is altijd: wat zijn nou de eerste drie dingen die jij gaat doen als raadslid? Ja. Waar ga je je tanden in zetten? Want we hebben natuurlijk ook uh, mensen in gemeenteraden zitten die vervolgens vier jaar lang denken het is wel prima. Ja, maar alleen waar, de, waar tot nu toe alle kandidaten die zijn teruggetrokken, dat ja. ging juist om dingen die ze in het verleden ja, hebben gezet. Nou, bij ons niet gelukkig. Nee, ik spreek nu voor leefbaar. We het we voor nieuwe partijen altijd lastig. En dat heb ik. Ik kom uit de LPF. Waar we daar we hebben we natuurlijk ook het nodige meegemaakt. Ja. Uh, mensen moesten hals over kop erbij gesleurd worden. En die hadden ook echt prima cv's. Maar daar ging het juist fout, omdat ze ook in de Kamer. Tweede Kamer totaal geen idee hadden wat ze moesten gaan doen. Ze is niet eens wat een, wat een, wat een, wat een griffie was bijvoorbeeld om ze ja. wat te zeggen. Dus we moesten alles en iedereen daarin opleiden. Voor het voor PVV geld en voor andere partijen is dat er vaak inderdaad ook vlekjes aan mensen zitten... die je dan niet ontdekt blijkbaar, wat ik slecht vind. Want je moet goed screenen, dat is het eerste wat je moet doen. Maar zijn er bij jullie mensen uh, na screening weggevallen van de lijst? Nee, ik, ik, uh, bij Onze Mijn ja. heb ik nou, ik heb dus de eerste selectie niet gedaan. Dat is vooral nee, maar, waar... Ongetwijfeld heb jij ja, gewoon van de, slot, de Er zijn vele ja. mensen afgevallen, maar dan gaat het met name... om hoe ze overkomen wat ze, en hoe goed ze zijn. Uh, we hebben geen, wat ik weet... want Simon Fortuyn uh -huh. heeft die selectie geleid bij ons... hebben we geen mensen met vlekjes uh, gehad... waarvan zich. Uh -huh. oei, daar moeten we ons niet aan branden. Maar vooral, wat, wat, wie zijn de beste? We, zijn, uh -huh. we hebben gewoon veel nieuwe namen op de lijst... naast de bekende namen, ongeveer 50-50. En dat is, uh, dat is gewoon een zegen... Uh -huh. dat je kan, uit vele kandidaten kan kiezen. Wouter de Winter, is het iets waar jullie die ook uh, als Telegraaf, want het zijn natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen. Uh, een screening van mensen worden de lijsten langs gegaan van grote steden of iets dergelijks. Of zeg je dat het is voor de regionale om dat te doen? Oh, nou, je, je, kijkt, je, je kijkt wel natuurlijk naar een aantal lijsten en een aantal partijen. Uh, alleen ja, er zijn natuurlijk een heleboel partijen ja. in een heleboel gemeenten. Dus dat is redelijk onbegonnen werk om dat uh, ja, als landelijke krant te doen. Je kent die mensen ook niet. Het is misschien makkelijker voor de regionale om, om te zeggen: hé, hey, dat is de, de bakker om de hoek die je ineens lijsttrekken is geworden. Van, uh, van die partij. Um, dus dat, dat is een opgave. Maar uh, ja, ik denk dat het ook vooral... Um, het is bij, eigenlijk denk ik ook bijna onmogelijk... voor politieke partijen... om iemand echt goed te screenen. Je hebt er niet de professionele middelen voor. Het geldt vaak niet. Zeker voor lokale partijen ook niet. Uh, en het gaat natuurlijk ook een beetje uit... van het vertrouwen wat je hebt in mensen. Hè? Als je aan hen vraagt... van, uh, goh, zijn er nog dingen die we moeten weten? Volgens zwijgen mm -hmm. mensen erover... en gaan uiteindelijk als ze in de raad zitten... Uh, en in het geval van de PVV... Werd er al iets eerder gelukkig duidelijk over, over wat mensen. Uh, ja, op een kerfstok hadden. Uh, ja, dan, dan neemt zo'n partij de actie op. Maar je, je kan bijna niet. Het, het, ik heb daar ook met Wilders over gesproken. Je kan bijna niet. Um, in voorkomen het verleden dat het van mensen ja. van 20, 30, 40 jaar gaan duiken. En dan denken: oh, maar jij hebt op 5 mei uh, 1986 dit en dit interview gegeven aan het lokale krantje. Ja. Het, is, het is bijna onmogelijk. Dus het gaat ook uit van vertrouwen. Ja, je ziet ook dat sociale media profielen wat meer gewist worden. Hè? Dat af het gehaald, eraf worden gehaald, om maar, zo, maar te voorkomen ja, ja. dat er door de media te veel in het ja. verleden wordt ja. geduikt. Volgens mij ja. Ja. gedoken. Goed, uh, laten we het hebben over wat uh, ons dit weekend uh, in de media veel al heeft bezig gehouden. Het eerste relletje, uh, Thierry Baudet, de voorman van Forum voor Democratie, heeft aangifte gedaan tegen minister Kajsja Olongren van Binnenlandse Zaken wegens smaad en laster, voor de mensen die het niet hebben gevolgd. Olongren heeft Baudet vrijdagavond in een lezing beticht van het betrekken van ras in het politiek debat. Baudet had namelijk geweigerd om afstand te nemen van een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Jernas Ramotarsing, die nummer twee is dat op de Amsterdamse lijst van het Forum. Ramotarsing beweerde in een interview in 2016 dat afkomst, ras en IQ met elkaar samenhangen. En volgens Olongren gaat Baudet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 Dat was Thierry Baudet. Wouter, zitten we te kijken hier naar een, een politiek... Conflict dat ergens over gaat? Of is het een politiek steekspel waar beide partijen... zo'n aanloop naar de verkiezingen niet ongelukkig mee hoeven te zijn... gezien de media-aandacht die ervoor is? Uh, ik zou het een poppenkast noemen. Een poppenkast. Uh, dat is wat we, wat we dit weekend hebben gezien. Uh, ik, ik heb me verbaasd over het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken... Uh, uh, in haar hoedanigheid ook echt als minister... Uh, de aanval opent in een speech op, op een aantal Kamerleden. Of die de lezingen? Uh, ja, precies. Dat, uh, ik denk dat het daarmee is begonnen en dat dat ongelukkig was. Zeker ook omdat ze minister van Binnenlandse Zaken is. We hebben natuurlijk gisteren ook even gevraagd wat het, het kabinetstandpunt kabinetsstandpunt is. En daar wordt heel duidelijk afstand genomen en wordt gezegd... In, ja, maar in dat tijden, kan toch niet, Wouter? De, de, van, de minister nee. spreekt toch namens het kabinet? Precies. Dus in tijden van verkiezingen krijgt iemand ruimte en wat meer ruimte. Waardoor eigenlijk dus het kabinet al aangeeft um, dat het een partijpolitieke uitspraak is geweest. Um, maar goed, dat staat wel op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik maak me er ook sterk voor dat het is geschreven door ambtenaren van de... Wat ik neem aan dat mevrouw Ononker niet zelf de, in de pen is Geklommen. Kortom, er zitten, er zitten heel wat haken en ogen daaraan. Vervolgens zie je dat, dat Thierry Baudet daar, denk ik, uh, uh, mediatechnisch handig op reageert, omdat hij denkt: ah, dit is een kans om te laten zien dat D66 onze tegenstander is. Mm -hmm. Met veel applon wordt er een ja Men noemt het een persconferentie, maar dat was het helemaal niet. Ja. Het was een, een, een persverklaring, want daarna werd er snel weggescheurd... in de, in de, in de luxe Mercedes. Er werden geen vragen beantwoord. Uh, dus ja. dat was ook dat ik ook weer bij mezelf denk van... ja, weet je, ook die vragen niet beantwoorden, gelijk weer wegrijden. Smaat, ja, ik denk dat het redelijk kansloos is. Ja. Maar... Nou ja, voor zover ik inderdaad wat strafrechtgeleerde heb gehoord... En, en analyses, was het inderdaad van nou, dat dit tot een echte ja. rechtszaak komt... laat staan een veroordeling, met dat het, is minimaal. Met het doel om, om de verkiezingen van Amsterdam te winnen... of in ieder geval goed te scoren... Ja. De, de, de, daar de, zijn beide partijen bij gebaat. Ja, om goed. de verschillen te benadrukken. Jullie hebben bewust voor gekozen, of jij hebt eigenlijk gezegd. Niet naar die persverklaring. Persconferentie nee. toe gaan. Waarom niet? Nou, nou, nou, dan moet ik daar niet te stoer over doen. Want wij hebben uh, zaterdag over het algemeen niet veel live uitzendingen. Uh, niet veel live nieuwsuitzendingen. Maar ook als het niet zo was. Ja, ik heb ook gelijk uh, getweet uh, toen die persconferentie werd aangekondigd. Uh, jongens, camera pakken, microfoon, allemaal naartoe. Nou, dan krijg je dan weer uh, de, de hele shit over je heen... Uh, van zowel uh, Forum voor Democratie aanhangers als PVV aanhangers. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Je wordt als journalist gewoon gebruikt voor een, uh, voor een decoortje daar. Terwijl een paar weken geleden al de journalisten... De nieuwe ambassadeur, Mr. Hoekstra, hier de mantel uit hebben geveegd. En zo doen we dat in Nederland. En hier geven we antwoorden als er vragen, vragen worden gesteld. Maar je wist toch niet van tevoren nee. dat je geen vragen kon stellen? Ja, maar, nee. maar je wist toch wel van tevoren dat precies wat Wouter zegt, dat daar een toneelstukje werd opgevoerd. Wat moet je nee, daar dat nou? Dat betekent wel dat je, vind ik, maar goed, dat is een afweging die wij maken, wel verslag moet doen daarvan. Ik kan me herinneren dat Pim Fortuyn die beroemde um, nieuwspoortbijeenkomst had. Nee, met de, met de taart. Waar uh, die een taart en ja. die, die beelden en wat daar is gebeurd, is, is kenmerkend geweest voor da, wat er da, de latere jaren. Is is gebeurd. Daar heb je gelijk. je maar kan nooit je... van tevoren zeggen, ik ga er maar niet naartoe, want uh, het is een show. Je moet er naartoe. Ja, nou ja, maar je laat je dus wel uh, voor een karretje spannen, vind Dat weet vind je niet, ik. dat weet je niet. Wij ja, hebben er he? verslag van gedaan <coughs> en wij hebben daar zeker niet in alle stemming voor uh, slag van gedaan. Het, het enkele feit dat een uh, lid van de Tweede Kamer een minister aanklaagt, dat is nieuws. Hè? Ja. Laten we daar even over eens zijn. Alleen je moet het wel zien, denk ik, uh, in, het, uh, in het licht uh, van, uh, van de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Wat ik niet begrijp van, uh, van Thierry Baudet en misschien kunnen de heren daar wat uitsluitsel over geven. Waarom ga je niet een debat aanvragen in de Kamer? Laat je niet de minister en de minister-president naar de Kamer komen? En vraag je gewoon, de vraag die net gesteld werd... Um, uh, is, zomaar, dit, uh, dat, ja. is dit het kabinetsstandpunt? Ja. Joost dat is het eerste wat ik dacht. Ik vind het trouwens onbeschrijfelijk. En ik vind het een hele verbijzend optreden van een minister... die bovendien gaat over de bescherming van Thierry. Want laten we het ook hebben over hoe Thierry Baudet... inmiddels wordt bejegend op, op de sociale media en elders. Hij loopt gewoon gevaar, denk ik zelf. En dat, dat doet inderdaad denk aan Fortuin, waar, waar we van weten hoe de afloop was. Dus ik vind, die, ik vind het echt ontluisterend hoe een minister dit op eigen titel doet. En daarmee ben ik het helemaal met jullie eens. Dit moet een debat worden natuurlijk. Waar, waar staat de regering op? dit punt. In hoeverre wordt dit gedeeld? Waarom kiest het Thierry Baudet daar dan niet voor en wordt toch. Ik noem het toch weer een showtje opgevoerd? Nou, dit is geen showtje. Ik denk dat hij serieus ook denkt: dit is de grens. Gewoon de grens. Dit is de grens. Is bereikt. Strafrecht moet hierover oordelen. Al dan niet. Met een gevolg. Maar hier word ik gewoon in een hoek gezet. Waar ik helemaal niet moet zitten. Dat verbaast me dan wel. Want hij heeft dan een secundant... andere Theo Hirderma. Die staat hem natuurlijk bij. Is strafrechtadvocaat. En tegelijkertijd. Wat ik lees. En ik weet niet of ik heel eenzijdig hebben gelezen is dat het gewoon nul kans van slagen heeft dat dit. Maar waar gaat het over? Het gaat over de minister die alles door elkaar haalt. Er zijn allemaal uitspraken die totaal door elkaar gaan. Nee, maar dat mag je daar toch eens van Waarom ga je naar de rechter toe dan? Nou, omdat hij vindt dat een strafrechtelijke grens vindt hij. Wil ik zit hier ook niet namens Cherry Baudet, maar ik ben het daar helemaal mee eens. Dat hij zegt ik vind dat dit getoetst moet worden. Is dit oké om zo op die manier iemand in werkelijk een racistische hoek? Want dat is wat Olonkend eigenlijk doet. Jerry en Jernas zijn racisten, want ze hebben het over uh, dat heeft, dat heeft ze niet nou, gezegd. Ja, en nee, allemaal juist, wel omkeren. Ja, maar weet dat heeft een goede luisteraar gezegd. ook, dat dat bedoeld wordt. En, en dat wil, daar wil zij namens D60 de strijd ingooien dus als het over showtjes gaat. Dan lust ik er nog alleen. Van dat beide dat partijen, dus. natuurlijk. Ja, ja, zeker, maar daar begint zeker. het hele verhaal bij mevrouw Longren. Die als minister haar positie misbruikt om. Te proberen Thierry Baudet in de racistische ja. hoek te krijgen. En Baudet, op zijn beurt, doet dat mediatechnisch. Wat Wouter zegt. Nee, maar zegt, natuurlijk, ook weer handig, maar dat, dat, dan dat dan denk zo ik zo ook. Zo. Dat heeft vermoed misschien ook dat dit waarschijnlijk niet tot veroordeling gaat leiden. Maar hij zegt gewoon: sorry, hier is een grens overschreden. Ik wil hier palen perk aan stellen. Ja. Maar ik ben met George eens. Dat zou ook tot een politiek debat moeten leiden in de Kamer. Ik hoop dat dat wordt aangevraagd. Want dan ben ik het, wat Wouter zegt, terecht. Waar staat hier de regering? Ik vind dat minister Olongel moet echt over de knie. Ja. Is, het, is er sprake van. juridisch wel of niet haalbaar? Hè? Laat, laten we even liggen. Is er sprake van demonisatie? Shors, wat jou betreft. Ja, dat is, uh, is uh, zo'n ingewikkeld woord. Uh, ja. Natuurlijk heeft, uh, heeft de minister, uh, is het heel opvallend wat de minister gedaan heeft. Die heeft wel heel duidelijk uh, persoonlijk iemand... niet een beweging, maar persoonlijk uh, iemand aangepakt... En ik vind dat voor de minister vind ik dat wel heel erg ver gaan. Nee. En ik vind dat je heel erg voorzichtig moet zijn... want nou ja, Joost Eertmans weet als geen ander hoe het, hoe het kan aflopen... bij iemand die uh, gedemoniseerd wilt, wordt. En, en, ja, maar je moet wel, denk ik, ook uh, uh, uh, mensen uh, verbaal aan kunnen pakken. En waar zit dan die grens dat je het gevaarlijk maakt? Ik weet niet precies waar die grens ligt. Nee. Ja, ja ik, ik kan me in, in die redenering uh, wel vinden. Het is een lastig woord, demoniseer. Als Alexander Pechtold het had gezegd, dan had er geen haan naar gekrijd. Dan hadden we het heel normaal gevonden. Maar dit is een minister. Ja. En die moet wel, vind ik, toch wat meer oppassen. Of het nou verkiezingstijd is of niet, is nota benevies de premier van ons land. Mm -hmm. Uh, dat is nogal wat. Dus uh, uh, ja, ik denk dat ze hier gewoon iets te veel... de profileringsdrang uh, van Kajsa Ollengren hebben laten gelden. Is dat geld. onervarenheid van? Nou, ze wordt door haar partij en door Alexander Pechtold in het bijzonder... want die ziet haar hm. als, als zijn opvolger... Uh -huh. uh, naar voren geschoven als, de, als het grote, veelbelovende gezicht voor D66. Dus die, mag, uh, die zien we veel in de media. En, en ook met spraakmakende uitspraken. Maar of het nou verstandig is voor het, uh, het statuut minister... Uh, dat... dat betwijfel ik ja. eigenlijk. Kan eigenlijk ook een willekeurig andere kamerlid hier toch een, een debat over aanvragen, als je zou willen? I iedereen ja. kan een debat aanvragen over alles uh, in principe. Ja. Je moet alleen een meerderheid of dertig leden hebben. Uh, maar ik kan me zo maar voorstellen dat die leden er wel komen voor een spoeddebat. Alleen met de huidige lijst uh, zal het spoeddebat waarschijnlijk naar de verkiezingen plaatsvinden. Ja, dat <laughs> dus dat is, dat is daar zit het eerdere probleem ja. in. Even breder dan weer die gemeenteraadsverkiezingen. Want uh, nou ja, we constateerden al van over de screening van, uh, van uh, mensen op de lijst. Rotterdam gaat volgens mij uh, bovengemiddeld veel aandacht trekken. Het wordt een beetje, ja, sorry Sjors, dan gaan we weer de stad waar wel iedereen uh, naar kijkt. in de aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen. Toch, Wouter? Um, nou ja, wij kijken, kijken de stad daar straks naar. Het naar gebeurt, juist vanwege het, het, het spannende speelveld. wat ook een landelijke uitstraling heeft. He. Je, uh, ik, ik snap ook heel goed dat mensen die in Den Helder wonen. Of in, of in Enschede denken: ja, wat moet ik met die Rotterdamse strijd? En het is ook de taak van de journalistiek om te kijken. of je dingen kan vertalen. ook weer naar mensen die niet in Rotterdam wonen. Uh, ik woon zelf in Amsterdam, maar ik ben toch geïnteresseerd in wat er in Rotterdam gaat gebeuren. omdat daar zich krachten ook op landelijk ja. niveau meten. Die, die we misschien elders in het land niet of weinig zien. Um, je natuurlijk Denk en de PVV die meedoen. Precies. Dus de de er gebeurt daar van leefbaar, alles. Niet wat er al zit. Er zit ja, verschillende en daarom partijen. is het interessant om in het gaten te houden wat, wat, daar, wat daar speelt. Maar dat betekent niet dat in ieder geval wij de ogen sluiten... voor andere steden en dorpen, gemeenten waar, waar dingen gebeuren. Maar wel even extra kijken van... kan het de mensen in Den Helden interesseren wat er in zit ja. gebeurt. gebeurd. Dus je probeert raakvlakken te zoeken die breder zijn. Ik denk dat we het hier de komende weken nog wel vaker over gaan hebben. Een andere rel dan. Ja. Naast homoactivisten en belangenorganisaties... als Transgender Netwerk Nederland en COC zijn nu ook het PvdA, GroenLinks uh, en misschien nog wel andere partijen... maar die twee in ieder geval klaar met Voetbal Inside. Het programma zou de trans- en homofoob zijn. Het gaat allemaal om het volgmaken, nou ja, Ik wil het niet groter maken als dat het is heel vet... maar ik wil uh, verder als Renate. <lacht> kijk, ik vind het prima... maar dan zit ik daar te kijken met je, met je volle stand... en je nuchtere kijk op het leven. We moeten ook niet net doen of het normaal is, want we proberen dat nu te respecteren... door te denken, dat is toch heel normaal? Maar, jij kan uitdien, uitdien. maar, ik, maar ik, ik, ik blijf het wel bijzonder vinden. Nee. Het is allemaal naar aanleiding van in België... waar een verslaggever in NK als vrouw eh, ook in de media ging optreden... terwijl hij eerst man was. Nou, Er is weer nieuwe consternatie alom en kritiek op... dat er een gesprek moet plaatsvinden... dat de mannen van Voetbal Insight nu echt ter verantwoording moeten worden geroepen... dat het niet kan. Sjors? Eh, Vind je dat ook? Of zeg je, ja, laat die gasten nou toch... we hebben het er iedere keer over. En, uh... Ja, dit is ook weer een hele indruk. Er zit een knop op je tv. Ja, er zit een knop op je tv. Dat vind ik een, een heel belangrijk argument. Um, ook hier heeft de context heel veel uh, betekenis. Stel dat Paul de Leeuw dit zou hebben gedaan vrijdagavond. Hadden we het allemaal prachtig gevonden... en dan werd het eindelijk bespreekbaar gemaakt... en uh, kunnen we er met z'n allen om lachen. Um, door de context dat je weet dat de twee wat oudere heren... die daar aan tafel zitten, ja, echt nog in de vorige eeuw leven en ze echt menen wat ze zeggen... ja, vind, ik vind wel dat je, als je op tv bent... Uh, of op de radio, of in elk geval publieke functie hebt... dat je een verantwoordelijkheid hebt en ook wel een voorbeeldfunctie hebt. Dus ik kan me wel goed voorstellen dat met alles wat er nu uh, uh, al he, want het is natuurlijk een, een reeks incidentjes uh, uh -huh. bij, uh, bij het programma. Ja, uh, kan ik me wel voorstellen dat er wat ophef over is. Ja, uh. ja. Bouter, je hoort ik, wel van. Nou, ik ben het er helaas niet mee eens. Um, ik heb me echt verbaasd over de idioten. Uh, ja, het volksgericht, wat bij de plaats had vanwege het feit dat iemand een grap maakt op televisie. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Als iemand niet meer een pruik op mag zeggen en, en de lachers op zijn hand krijgt. Je kan, je kan twisten over of het je smaak is en of je het ermee eens bent, maar we gaan toch niet nu roepen dat RTL... het programma van de buis moest halen. Maar het gaat vooral om de belang... ja, ja dat, zeg je? dat laatste, dat een, een, een gilet, een wat is het foto, een fijne. Ja, nou, dat is een soort Dat dat soort dreigementen meestal niet worden waargemaakt. En als ze worden waargemaakt, zijn die verteren heel snel weer terug, want het wordt gewoon goed bekeken. Ik vind, ik vind echt... Je ziet de laatste tijd steeds vaker dat op het moment dat een, een bepaald sentiment, wat misschien in een grachtengordel of bij de wereld daardoor heel goed scoort, dat dat wordt gekopieerd en zo. Nu moet de rest van Nederland dit ook vinden. En dat is niet zo. Je kan... Je kan, je kan, je kan maar dat twee, voorbeeld wat George aanhaalt, of qua maatschappelijke acceptatie van dingen? Ach wel, nee. Je kan, je kan als... Bedoel, het, is toch, het zou toch heel treurig zijn als iedereen die op televisie en radio vers, verschijnt of in de kranten schrijft allemaal hetzelfde denkt en vindt. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het, soms ben ik het er wel mee eens... wat ik die, man, die mannen zie vertellen en soms niet. Maar ik ga er echt niet een, een nacht minder om slapen. En ik denk ook wat hij zegt... Hè, het is ook niet normaal. Nou, Het is in ieder geval bijzonder, inderdaad. Want het, we hebben het erover. Het was op televisie, het stond in de kranten. Ja. Het is natuurlijk ook heel opmerkelijk. En mensen zijn erover verbaasd. Maar, maar waarom je mag jij dat sentiment niet verwoorden? Ja. Ja, het gaat erom dat je er verbaasd over bent. is weer wat anders dan dat je het belachelijk loopt te maken. Want je kunt er een opmerking over maken. Maar vanochtend werd op de actie ook, bij ons ja, maar gezegd... hier ja, zijn wel echt handelingen aan verricht. Ja, het is ook, voorbereid, er is dus een pruik gekocht. Je, je moet tele, op televisie ook iemand belachelijk kunnen maken. En ook in die context, ook bij het voetbalprogramma. Nou, dat vind ik ook. ik vind echt, ook toch... uh, Grappen moet kunnen en iemand belachelijk maken. En harde grappen, dat moet, moet uh, zeker kunnen. Uh, alleen, er is dit is geen slip of de tong of een snelle grap. Hier is inderdaad over nagedacht. En eigenlijk kom ik, uh, maak ik even het, uh, het linkje met ons vorige onderwerp. Uh, RTL en ook de heren van Voetbal Insight weten dat dit weer... De, de nodige reuring ja. teweeg gaat brengen. Dus dit wordt ook gecultiveerd natuurlijk. Want we gaan vanavond allemaal kijken... wordt er nog wat over gezegd? Zit er iemand anders met de pruik? Uh, komt de directeur weer langs? Ja, het stond hem wel goed trouwens die pruik. Het stond hem uitstekend. Ja. Had hij nog hebben die dreige mensen dus ook niet. Hè, want dat is in feite het tegenovergestelde effect. En ik, ik zit zelf op de lijn van Wouter... Uh, je moet over alles bijna wel een grap kunnen maken. En als je hier al niet eens meer over mag, mag... kijk, het gaat juist ook om discussie hierover. Ik snap mm. wel dat die meneer uit België... een worsteling heeft doorgemaakt. Ik zat er ook wel een beetje naar te kijken van... Nou, dan, dan heb je ook wel lef, blijkbaar is dat zijn leven. En Volgens mij zei Dergse dat ook. Alleen waarom zou je dat niet ook op deze manier... Het is natuurlijk een beetje een humoristische manier om het te bespreken. Ja, het is humoristisch, maar is ja. het een homofobe uitspraak? Ach, ja, wat, homofoob en grap. Ja, het is, is een grap meteen homofoob. Ik denk dat dat, dat helemaal niet zo is. Ik denk dat Dirk Zijn van de Grijp ook, ook best wel meer daarmee kunnen leven. Ze zijn toch niet tegen een transgender? Ze vinden het alleen een manier om een grap over te maken. Ja, ja, maar, dat doen, we, waar, dat waar, doen waar, mensen maar, ook op podia. Ja, dat dat, dat is zo, polies? maar waar, waar het om gaat is natuurlijk... dat er een heleboel mensen op dit moment in de ja. situatie zitten... dat ze zich zo voelen, daar niks mee kunnen... ongelooflijk met zichzelf in de knoop zitten. Nou, Joost, dan helpt dit niet, hoor. Ja, ik vraag daar, me af dat, als, je of, dat, als je dat argument gebruikt, dan hij, dat kunnen we eigenlijk eigenlijk beter stoppen met televisie en radio maken. Want er zijn natuurlijk voortdurend mensen die zich beledigd voelen... over van alles en nog wat. Nee. En ik denk dat deze mevrouw inmiddels uh, uh, wel voor hetere vuur heeft gestaan... dan het grapje bij Voetbal Insight. Dat denk ik ook. En, ik en denk, de denk niet de dat het om die mevrouw over, gaat. Uh, en de schouders erover ophoudt. Het, nee, gaat, om, ik het gaat om een heleboel ja. mensen die nu... Uh, jongeren die thuis zitten en uh, die, uh, ja, die hiermee in de knoop ja. zitten. Ja, Kun je zeggen, joh, uh, schijt eraan, uh, ze zoeken het allemaal maar uit. Ja, maar jongens. Het hoort uh, ook een beetje bij de, het leven, hè? Als ja, het niet op maar, televisie de, de, gebeurt, dan betekent het niet dat het daarmee niet in de, in de samenleving gebeurt. Nee, maar moet je dan zo'n podium op televisie geven? Waarom niet? Nou, omdat dat de is tijd de, ook een beetje is aan het, het is veranderen is het echte zijn. Echte Kom op. Het is toch geen nee. programma tegen transgenders. Het is gewoon een grap aan tafel. Een voetbaltafel waarin overal grappen ja. over worden gemaakt. Dus het is helemaal niet dat, dat, dat, dat en, daarmee een statement wordt neergezet. van Je moet vooral transgenders aanvallen. En de televisie is ook geen opvoedbox of zo. Van, u mag alleen maar iets zien wat, wat de, mens, de mens beter maakt. Nee, maar, nee, je ziet af en toe ook de andere kant. Ja, Het is heel verdrietig en vervelend. Maar het is gewoon de realiteit. Laatste reactie geven? nog, Sors? Ja, Het zit aan een grens aan, wil ik dan aan Wouter vragen. Nou, nou, moet je alles kunnen zeggen op tv? Strafbare feiten bijvoorbeeld. Lijkt me redelijk leuk. Een redelijk nou, goede grens. Dat is ook precies waar we mee begonnen. Dit hele forum. Overigens nog voor de volledigheid. Johan Derksen zegt nog of je het leuk vindt of niet. Smakeloos of wat dan ook. Het is ons programma. Ik zit echt niet te wachten op een zedenpreek van RTL. Marco Laurens hebben we nog gesproken. De baas van RTL 7 tenminste. Die hebben we geprobeerd <lacht> te spreken. Om te vragen wanneer dat gesprek tussen RTL en de heren van VI plaats gaat vinden. Maar die hebben we niet te pakken Vanavond live in de uitzending. Waarschijnlijk. Dat, lijkt me wat. dat ja. zou ja. helemaal uh, mooi zijn. Ja. Goed. Ik ga jullie bedanken. De mannen van het forum. in ieder geval. Wouter de Winter. Goeie reis naar China. Dankjewel. Ja. Voor het koninklijk uh, echtpaar hè? Ja. in het zo ga jij mee een Van week? Vanavond vliegen. die nee, jou. Nou, goede vlucht nee, in ieder geval. <laughs> en dank ook, sjoerd ja. Vreugdich. Tot half twaalf, die lijnen klacht. Zometeen neemt hier plaats NRC-journalist Thomas Rup. Hij wil binnenkort naar het voormalige IS-gebied afreizen... om daar de gangen van de zogeheten jihadbruid Laura H. na te gaan. Hij wil het huis waar ze wonen zien te vinden... en zometeen horen wat hij nog verder daar hoopt aan te treffen. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Lieselot Thomas. Nederland grijpt in op Sint Eustatius. Het bestuur, de eilandsraad, wordt tijdelijk ontbonden... en andere bestuurders worden uit hun functie gezet. Volgens staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties... is er op het eiland... Onder meer sprake van financieel wanbeheer, bedreigingen... en het nastreven van persoonlijke macht. Een regeringscommissaris moet orde op zaken stellen. Bij een ongeluk op een provinciale weg bij Ruurlo zijn twee doden gevallen. Een man raakte zwaar gewond. Een auto kwam vermoedelijk door de gladheid in een slip... en belandde op de andere weghelft. Daar werd hij geraakt door een tegenligger. Voormalig vicevoorzitter Lee van Samsung is vervroegd vrijgelaten. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot vijf jaar cel voor omkoping en corruptie. Maar het hof in Zuid-Korea heeft dat nu opgeschort. Lee zou tientallen miljoenen euro smeergeld hebben betaald... aan toenmalig president Park. Ze werd onder meer vanwege deze zaak afgezet. En in de bunker in Amsterdam is de rechtszaak tegen Willem Holleder begonnen. Hij wordt verdacht van moord of poging op, tot moord op zes mensen... onder wie Cor van Hout en Willem Enstra voor het proces is drie maanden uitgetrokken. Er zijn bijna 300 getuigen gehoord. Dan nog een keer informatie. Jolanda, wat staat er nog in files? Uh, de A2, Maastricht richting Eindhoven. Er gebeurde vanochtend een ongeluk tussen Weert Noord en Afwit Valkenswaard. Het staat 9 kilometer. De weg is dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. De vertraging is daar meer dan een uur. Op weg naar Eindhoven kan je beter omrijden via Venlo. Dit is tot half 12. De kro NCRW Met Spraakmakers.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 Het nummer Real Love. En de seesjournalist Thomas Rup is ook binnen. Thomas, welkom. Dankjewel. Je gaat iets bijzonders doen. Je wil binnenkort naar een voormalig IS-gebied vertrekken... om een reconstructie te maken van het verblijf daar van Laura H. Die in de media wel de jihadbruid werd genoemd. Anderhalf jaar geleden keerde zij met haar twee kinderen terug uit Mosul. Werd daarna meteen hier in Nederland vastgezet... omdat men bang was dat ze een aanslag zou gaan plegen. is een zaak die enorm veel aandacht heeft getrokken. Sowieso haar gang daar naartoe, De manier waarop ze uiteindelijk weer in Nederland is gekomen. En wat nou wel of niet zij van plan zou zijn geweest... en wat ze daar heeft gedaan. En jij zegt, ik wil nu... Naar voormalig IS-gebied om wat aan te treffen. Ja, ik ben een boek aan het schrijven over haar, uh, haar zaken, eigenlijk haar leven, de manier waarop zij in het uh, kalifaat terechtgekomen is. Uh, en ook zeker hoe zij uh, daar is uh, weten weg te komen. En zij heeft een enorme spectaculaire ontsnapping, heeft zij uh, uh, ja, gemaakt uh, uit dat gebied. Uh, ze heeft kilometers het woestijn gerend. Terwijl de met kogels, twee kinderen onder de armen. Met een baby in een draagzak en een, uh, uh, en een kind van vier dat uh, achter haar aanholde. Terwijl de kogels onder oren vlogen. Uh, en uh, dat is gebeurd op het grensgebied tussen uh, nou ja, wat toen het kalifaat was... de Iraakse stad Mosul uh -huh. en Iraakse Kurdistan. En uh, er is daar een, een Koerdische generaal die door zijn verrekijker heeft gezien... Uh, hoe zij aangerend kwam, die de mortieren heeft besteld... die uiteindelijk ook aan haar man uh, waarschijnlijk het leven hebben gekost. Ja, want Hij zou gewond zijn geraakt, is niet teruggekeerd in Nederland... Maar ja. zijn... Ja, ja, spoorloos verder, in principe, te... uh, maar gewond nee. achtergebleven. En deze man, deze generaal, heeft gezegd... van uh, die wil mij wel meenemen naar dat gebied uh, waar dat gebeurd is. Ja. Ja, om te laten zien wat zich daar heeft afgespeeld. Ja. En, en wat, is het haar vluchtpoging? Wat is het wat jou zo fascineert aan haar verhaal? Eigenlijk alles. Um, ik spreek haar ook. Mm -hmm. En uh, ja, zij heeft een, uh, een uniek perspectief uh, op ja, een thema... wat natuurlijk hartstikke actueel belangrijk ja. is. Ja, zij was de eerste vrouwelijke terugkeerder die terecht stond... Uh, inmiddels uh, is ze ook veroordeeld. En zij is ook nog eens uh, een bekeerling geweest. Dus zij is op een hele jonge leeftijd bekeerd. Daar inmiddels heeft ze uh, enorm haar best gedaan om daar weg te komen. Maandenlang geprobeerd uh, te ontsnappen. Inmiddels is ze terug helemaal uh, van het geloof afgestapt. Ja. En, ja, dat ze heeft perspectief... haar straf daar straf ook al op zitten. Ja, ja, ze heeft een jaar op de terrorismeafdeling gezeten... En dat is ook wat, wat jij al zei afhankelijk toen zij terugkwam. Ja, ze kwam met zo'n uh, spectaculair uh -huh. uh, verhaal. En nou ja, eigenlijk zerlijk dat je denkt van dit kan haast niet zo kloppen in het werkelijke leven. Uh, gebeurt het niet dat jouw uh, uh, jou man wel net geraakt wordt. De man die toch al um, uh, nou ja, hij mishandelde haar. Uh, ja, had haar hier toch ook uh, mee naar genomen... En, en zij het precies overleefd, uh, op een ongelooflijke manier. En dat bleek uiteindelijk toch waar te zijn. Maar dat heeft dan heel lang geduurd voordat dat onderzoek rond was. Ja en dan is het uiteindelijk zo dat ze is veroordeeld voor, zoals dat dan uh, officieel heet, voorbereidingshandelingen, die het plegen van terroristische misdrijven ondersteunen. Ja. Ze werd niet veroordeeld voor bewust lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze was geen lid van IS. Maar volgens de rechtbank wel schuldig aan het voorbereiden van terroristische misdrijven. Laura H. September vorig jaar reisde ze met haar man naar Turkije, zegt ze, voor vakantie en om geld te brengen naar vluchtelingen. Hij zei toen mij dat we go to a, you know the, those places for refugees. I didn't know I was going into Syria. 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 13 maanden voorwaardelijk. Ten onrechte, zegt haar vader. ik, ik vind dat totale onzin. Ze is echt. Uh, gemanipuleerd, overvallen daardoor. En, uh, uh, ja, maar dat weet je alleen maar als je de heel goed kent. En dat, do dat doe ik toevallig. Die laatste was uh, de vader, Thomas ja. Rup. Uh, die blijft geloven dat zij inderdaad niet bewust lid is geworden van IS... Ja. maar gemanipuleerd is door haar man. Je hebt dus regelmatig contact uh, met haar. Ben je het met hem eens? Ga je hem volgen in die uh, conclusies? Dat ze niet bewust lid zijn geworden. Ja, ik en denk... dat ze daar ook eigenlijk zelf niet naartoe wilden. Nou ja, dat ligt iets, uh, iets genuanceerder. Dat, ze, dat zegt zij zelf ook. Uh, ze wist dat ze naar, naar Syrië uh, uh, vertrokken. Ze wist ook dat nou ja, de mogelijkheid zou kunnen bestaan uh, dat ze in, uh, in zo'n gebied terecht zou komen. Het enige is dat zij niet de veronderstelling verkeerde dat zij daar zouden komen om te strijden of om zich bij uh, in een oorlogsgebied te voegen. Waarom dan wel? Ja, er spelen heel veel, heel veel factoren. Uh, uh, zoals zij het zelf zegt, is. Zij is sowieso heel jong uh, uh, ontheemd geraakt eigenlijk. Uh, een hele moeilijke gezinssituatie met een chronisch, chronisch ziek broertje... Uh, die uiteindelijk ook overleden is... waardoor er heel weinig aandacht was voor haar in het gezin. Ja. Uh, zij uh, op jonge leeftijd zwanger is geraakt, uit huis geplaatst... heeft in instellingen gezeten. Uh, heeft zich uiteindelijk be bekeerd om bij een, ja, een ge bepaalde gemeenschap te horen. En is een man tegengekomen die... Uh, eindelijk zei van nou ik wil met jou een gezin stichten ik wil jou trouwen het maakt niet ja, dat je al een kind hebt uh, maar zeer religieus zeer gewelddadig ook uh, de politie stond daar uh, echt wekelijks aan de deur omdat hij haar zo mishandelde jeugdzorg zat achter ze aan en dat was op een bepaalde manier was die vertrek, dat vertrek naar het kalifaat... ook een soort vlucht zijn uh, hoofden de... begreep ik dat dan die mishandelingen ook zouden afnemen dat als had, als hij rust zou dat krijgen dat had hij in gezegd waar hij was als ja. die druk hier van uh, van UWV van jeugdzorg die zegt wij gaan jullie kinderen weghalen op het moment dat die mishandelingen doorgaan uh, ja van die samenleving waar hij zich veel eerder tegen heeft gekeerd. dat zij: nou, hier, hier gaan wij het goede leven gaan wij, uh, vinden. Uh, rust, een islamitische samenleving... waarin de buren elkaar groeten en uh, niemand je veroordeelt om, uh, ja. om je geloof. Het bijzondere is, dat ik zie Joost Eerstmans ook af en toe ja. kijken... van het kan bijna niet, maar het bijzondere is... als ik het goed heb begrepen, dat zij allebei eigenlijk niet goed wisten... of zeggen te hebben geweten waar ze nou naartoe gingen. Ja. Van alle martelingen en onthoofdingen... en alles waar wij de filmpjes van zagen... Dat, dat wist zij niet? Nou ja, ze, ze, wist, wel, ze wist wel van het, van het bestaan uh, van IS af. Alleen zij verkeerde erin de veronderstelling uh, En dat was, kwam ook door ja, filmpjes die zij uh, en die hij ook haar veel liet zien. Uh, dat dat, dat ja, IS, als je dat hier op het nieuws ziet, zeg maar, dat stoffige, uh, kapotgeschoten oorlogsgebied met rookpluim in de verte. dat dat toch niet helemaal representatief zou zijn voor hoe het leven in die islamitische staat zou zijn. Ja. En ze hadden toch wel een uh, iets positiever beeld van een vruchtbare Levant. waar, uh, uh, waar het leven uh, eerlijk zou zijn. In ieder geval zei, maar ja, toen kwam zij aan... En binnen een paar dagen uh, meldde hij haar dat, die, uh, dat hij op training ging. Werd zij in een vrouwenhuis uh, gezet... waar zij anderhalf een maand lang niet naar buiten is gekomen... geen contact meer met anderen had. En bleek die illusie van een, uh, van een, uh, ja, een, een mooier of zelfs een mooi leven... daar heel snel uiteen te vallen. Ja. In het begin appte ze haar vader nog, toen ze weer contact hadden... even van uh, het gaat prima, ik, ja. gelukkig hier, het is helemaal goed. Ja. Maar op een gegeven moment werd wel duidelijk... dat die mishandelingen alleen maar erger werden. Dat ze het dat... wezenlijk vond en dat ze weg wilde. Een paar weken later was ze uh, 15 kilo afgevallen. Zaten ze uh, onder de luizen. Iedereen was ziek mm. en bleek, bleek geweld daar uh, op elke straathoek te zijn. Mm. En vooral natuurlijk ook uh, het leven als vrouw daar enorm tegen te vallen. Je, je, je kan daar niks zelf beslissen mm. of, of doen als vrouw. Geloof je haar, Thomas? Ja, um, wat, wat voor mij heel erg helpt... is dat uh, politie en OM hebben uh, heel uitgebreid onderzoek gedaan. En ik heb dat hele dossier... Ze hebben elke lijn gevolgd. En ze waren aanvankelijk echt in de veronderstelling... dat zij uh, uh, niet de waarheid zou vertellen... of misschien dat, dat hier andere dingen zouden spelen. Uh -huh. ze zijn, dat, dit onderzoek heeft zich tot in Irak en uh, in Engeland uitgestrekt. ze hebben Tientallen mensen hebben ze verhoord. En uiteindelijk heeft ook het Openbaar Ministerie uh, aangegeven... geen reden te hebben om te twijfelen aan haar verhaal. Uh, dus ja, in die zin uh, uh, wel. Ja. Wat denk jij, als je het nou, ik, hoort, Joost Eerdman? Nee, ik heb het artikel gelezen inderdaad in NRC, het interview. En ik, ik, ik vind dat we dit toch met grote scepticis moeten bekijken. Uh, want dit zijn natuurlijk vrouwen die nu alles proberen om, om zich ook uh, op een goede manier te presenteren bij terugkeer. Terwijl daar inderdaad, wat jij ook schrijft, dat artikel, daar komen appjes binnen. Dit is het pure leven, dit is de pure islam. En, en echt het, het, het, het, het feit dat zij ook, hè, deze Laura H, zich al redelijk aan het radicaliseren was in Nederland voor haar vertrek. en één spoorslag vertrek. Het is bij die jihadbruidjes, zo worden ze veelal. Veel genoemd. Niet zo dat zij onschuldig zijn in alle opzichten, buiten uh, het werk van hun mannen staan. Er zijn ook berichten over hele gewelddadige handelingen van die vrouwen zelf. Dus ook Nederlandse vrouwen die zijn uh, vertrokken. Daar kwam de IVD um, op een gegeven moment ook over ja, met een rapport. Dus dus, daar hè, het, zo het feit op te zijn. Dat, je, dat, je dit, dat je dat allemaal niet meer weet ook, hè, dat inderdaad op stok, hoofden op stokken daar worden rondgedragen. Nou, we kennen al die gruwelijke, gruwelijk, gruwelijkheden. Dus ik vind, de, ja, ik, niet, niet dat jij daar naïef in bent, want hoe ver hoe je ergens des te meer zul je de, misschien een twijfel worden gebracht, maar het, het feit dat, dat die mensen niet levensgevaarlijk kunnen zijn, ook die vrouwen die terugkeren, dat staat voor mij als een paal boven water, is ja. trouwens ook kabinetsbeleid, om daar, eh, om daar meteen tot arrestaties over te gaan. Want dit, dit zijn denk ik wel dwaalgasten, dwaallichten, die van het pad zijn en er niet heel snel meer op terug te, te krijgen zijn. Ja, want jij beschrijft Thomas Ruup haar verleden, eh, dat ze dus niet eens zozeer eh, heel erg moslim gerelateerd, maar meer de drang had om dan maar ergens bij te horen ja, en daar ging was... ze dan all the way in. Ja, ze begon dat inderdaad, ja. Maar goed, er zijn er nou, geloof ik nog zo'n 190 uh, soortgelijke verhalen. Of tenminste, we weten niet of het soortgelijke verhalen zijn. Maar in ieder geval vrouwen die daar naartoe zijn gegaan, als we die Amerikaanse denktank, de Sufian Center, ja. mogen geloven. Wat, wat vind jij dat je moet doen met, met deze vrouwen en hun kinderen? Die daar nu grotendeels in kampen ja. zitten. Ja, ik vind dat, een, uh, dat is natuurlijk een hele lastige is het. En ik begrijp natuurlijk je zegt... er zitten uiteraard uh, veiligheidsrisico's uh, uh, uh, aan het teruggaan van mensen. Maar hier zitten Nederlandse burgers en ook een heel aantal kinderen. Ik geloof er 80 tot 100 Nederlandse kinderen uh, uh, in dat gebied verkeren. Eigenlijk in een soort niemandsland. Waar op dit moment geen functionerende rechtsstaat is. Uh, waar we absoluut niet kunnen garanderen dat zij een menselijke behandeling krijgen. Of eigenlijk überhaupt een toekomst Zou je die willen hebben? terughalen? Die kinderen? Ja, ja. Ja, ik denk dat dat... Daar, daar moet in ieder geval een oplossing voor, voor komen te zijn. We hebben, alsnog zijn het staatsburgers zijn wij denk ik wel een zorgplicht. Ja. En als we het niet terughalen, moeten we in ieder geval kunnen garanderen... dat zij daar uh, op een manier een, een, een leven kunnen opbouwen. We hadden het er uh, laatst over met uh, advocaat André Zebrecht. Toen het in het nieuws was, hè, over de kalifaatkinderen... zoals ze dan worden ja. genoemd, dat daar te weinig uh, zorg voor is... en of je ze terug moet halen of niet. Hij hield er een land voor, brak er een lans voor... in ieder geval om ze daar weg te halen. De kinderen van buitenlandse IS-strijders... geboren hier in Irak of in Syrië zijn vaak nog heel erg jong. hun ouders zijn om het leven gekomen bij de strijd of worden hier in Irak of in Syrië berecht. maar wat er met de kinderen moet gebeuren, dat weet niemand. Ja. Uh, hij zei uh, later van die kinderen hebben daar niet voor gekozen. Joost Eerdmans. ja. Ik, ik heb er ook niet voor gekozen als, als, als Nederlander die hier woont... en dan dus dit soort kids uh, het kinderen terug zou moeten krijgen. Want dat zeggen ook mensen, haal ze maar terug. Mm -hmm. Ook die kinderen worden geïndoctrineerd, Hoe vreselijk het ook is, op achtjarige leeftijd tot beulen. Dat zien we ook uit de verhalen. Uh, ik heb daar geen verantwoordelijkheid voor. Zo vind ik het. Ik vind het een enkele reis. Mensen die die keuze maken... Ja, maar jij is, Joost Eertman ja. misschien niet, maar de Nederlandse overheid... Ja, ik denk dat Rutte exact hetzelfde zegt. Die zegt ook enkele reis en we en gaan mag ze niet hij terughalen. Je? Ik vind dat hij dat mag zeggen. Ik, dit is dermate gevaarlijk. En, en zeker voor onze, onze, onze rechtsbescherming in Nederland. Om daar mensen, ouders... En daar zitten helaas kinderen dus aan vast. Want als je met kinderen begint, komen ouders uiteindelijk ook mee. Hoe treurig het ook is. Maar je ziet de beelden van kinderen die met metrieurs met lopen op een, op een tiende. En uh, in staat zijn om de meest gruwelijke dingen te doen. Ja, Het is vreselijk, maar laat het probleem daar. Je zegt, ja, je zegt dus eigenlijk een kind van acht of een kind van tien... dat is zo'n uh, gevaarlijke situatie, ja. heeft hij verkeerd. Dat we dus eigenlijk nu moeten afschrijven en moeten zeggen... nou ja, deze kinderen kunnen we opgeven dat die nog ooit uitzicht krijgen. Je moet, ooit de oorlog stoppen. Krijgen we je moet IS stoppen, voor mij is dat de basis van Maar het IS is nu grotendeels stop. Ja. ze hebben nog een paar kleine plukjes ja. Deze mensen zitten nu uh, grotendeels in kampen... Uh, waar eigenlijk totaal onduidelijk is wie daar de controle over hebben. En ook nog eens onduidelijk is dat daar nou, niet een nieuwe oorlog uitbreekt. Je kan Turkije zijn nek uitsteken en, en er wat mee doen. Uh, waarom, waarom... Maar waarom zou Turkije meer verantwoordelijkheid dragen voor Nederlandse Absoluut. burgers die daarheen zijn, gegaan, nou, ze zijn geboren, geboren in Irak, is is heel Syrië, dat hoor ik. En dan zou ik inderdaad zeggen dat daar een buurman eh, beschikbaar is mogelijk... als je om humanitaire gronden doet, van er is geen rechtssysteem... wat er niet is, help, steek de helpende hand uit. Maar waarom moeten wij als Nederland met, met het gevaar voor eigen leven... Daar de, de, die mensen proberen weg te halen, weg te krijgen... en hier het risico lopen om, om alsnog jihadgangers eh, in te voeren? Heb je het gelezen, ik vond het wel een opvallende oproep... van nazaten van NSB'ers. Ik weet niet of je dat had meegekregen in ja. het AD... dus in werkgroep herkenning, die kinderen van NSB'ers. NSB is verenigd, die pleit juist voor hulp aan haatkinderen die nog verblijven in, in het kalifaat of in die kampen... om die weg te halen dus bij terreurbeweging islamitische staat... in Irak en in Syrië. Omdat het Nederlandse burgers zijn als overheid... dat je een Nederlandse burger in nood... want zo zien zij die kinderen dan wel degelijk moet helpen. Ja, de vraag is, en ja, dat is inderdaad indoctrinatie van... Hè, dat is net als NSB-kinderen, uh, krijg je dat goed? Uh, is dat dan ook de illusie die je hebt op die manier... als je daar de kinderen van terughaalt... dat je daarmee nog hier iets kan bereiken... Ik denk dat die kinderen verloren zijn. Ik zeg ja. het maar zoals ik het vind. Dat is, dat is einde oefening. Uh, hoe gaat het met de kinderen van Laura, Thomas? Kort nog. Ja, um, na omstandigheden gaat het goed. Ze waren erg jong. Ik uh, ja. uh, arriveerde daar met een baby van, uh, uh, van drie ja, een maanden. Jong, en, een, uh, en een jonge dochter. Dus ja, Die zijn jong genoeg om... Ja, daar misschien niet altijd heel ja. uh, gezien te hebben. Goed, jij schrijft het boek over die zaak. Je gaat ja. naar, naar Irak, je ja. gaat of Syrië. Kijken waar je kunt komen. In mei moet het boek uitkomen. En ja. dan uh, hopen dat je kunt vinden daar wat je in ieder geval zoekt. Ik hoop het ook. In ieder geval het huis. Hartelijk dank voor jouw verhaal. En succes met uh, een goede reis. Straks ook. Dankjewel. Tot Verder praten wij in spraakmakers deze ochtend over de stelling in stand.nl. Dwangmatig gebruik van sociale media moet erkend worden als ziekte. Nou, daar wordt inmiddels wel aardig op gereageerd. 33% is het eens met die stelling. En u kunt via de app reageren. Dat betekent niet meteen dat u een probleemgeval bent, voor de duidelijkheid. Sophie Galego is het eens met die stelling. Die zegt: mag worden vergoed door ziektekostenverzekering. Want dat stigmatiseert en ontmoedigt dan meteen het overmatig gebruik. En verplicht ook een waarschuwing bij elke nieuw verkochte telefoon. En alsof het nog. Als het niet genoeg is, geven we ook alvast weg waar Vraag 20 straks over gaat. Over een half uurtje, dan spelen wij de Nationale Nieuwsquiz. Welke quiz speelde de selectie van Roda JC ter voorbereiding op die wedstrijd tegen AZ? Een kleine muzikale hint. Nou, dit is niet onze eigen vormgeving, zoveel weet ik wel. Maar welke het wel is, dat is de vraag. Hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Hij zit een beetje mee te swingen. Frank van Pamelen. Ja, goeiemorgen, Guilene. Oh, goedemorgen. Kijk, dat was jouw geluidje. Ja, dag. dat is hem, dat is hem, is hem. Goeiemorgen, goeiemorgen ook meneer Eertmans en uh, meneer Rup. En uh, ja, ik, het, het woord van het weekend. Ik heb uh, een beetje rondgeluisterd. Eigenlijk niet alleen het woord van het weekend, maar de wereld van het weekend. Ik mag wel zeggen, de wereld van de uh, hele voorbije week. En welke wereld was dat dan wel? De wereld van cybersecurity en cybercrime. Ja, cybersecurity, cybercrime en cyber... Uh, begint dan misschien wel met de lettergreep saai... maar cyber is alles behalve saai, uh, Guylaine... want cyber is een veelgebruikt voorvoegsel. Komt uit het Grieks natuurlijk, hè? Uh, kubernetes, uh, sturen, stuurman. Uh, daar komt het vandaan, het komt uit de scheepvaart... dat je het stuurwiel pakt en daar dan een draai aan geeft. Kubernetes. En eigenlijk betekent het tegenwoordig precies hetzelfde... Um, ergens een draai aangeven, uh, dingen sturen... al was het afgelopen week vooral uh, dingen in de war uh, sturen... en dan heb ik het natuurlijk over het boek... De wereld van cybersecurity en cybercrime. Ja, tot vorige week was dat nog dat ene deskundige boek van Willem Vermeend. Inmiddels is het meer dat vermeend deskundige boek van ene Willem. De woordvolgorde spreekt boekdelen in dit geval. Het is een indrukwekkend werk. Dat mag duidelijk zijn, maar vooral het indrukwekkende werk van anderen. Uh, Plagiaat, het boek is uit de handen genomen, er is al veel over gezegd. En dan denk ik, ja, vermeend, uh, een op het oog uh, uiterst bekwaam bestuurder... een terzake kundig bewindsman, een in- en in tegen de publicist. Maar ik heb het even opgezocht in de dikke vandalen... daar staat bij vermeend, ten onrechte beschouwd als... Uh, dus dan val je natuurlijk al een beetje door de mand. Hij publiceerde het werk... Overigens samen met cyberdeskundige, of liever gezegd, pseudo-cyberdeskundige Rian van Rijbroek. En uh, dat is weer een anagram van inner boek vrij naar. Dus ook dat hadden we met de juiste taalanalyse al aan kunnen zien komen. Maar goed, dan was er dit weekend ook nog een ander Grieks voorvoegsel. Nou goed, dat is toch een vorm van hyperkapitalisme. Ja, hyperkapitalisme, de overtreffende trap van uh, kapitalisme. Uh, multinationals uh, die overheden, ook van de meest armlastige landen... Uh, dwingen om hen belastingvoordelen te verlenen. Uh, hyperkapitalisme, ook uit het Grieks. Overdreven veel betekent dat natuurlijk, in zeer sterke mate. Daar zijn natuurlijk legio-voorbeelden van... Uh, een hyperbol is een, een overdrijving, hyperactief is bovenmatig actief... en bij hyperventileren, dat weten we allemaal... zet je iets te overdreven alle ramen tegen elkaar open. Uh, hyper, met een Griekse ei. Uh, dus we hebben al twee actuele woorden met een Griekse ei. En volgende week, Guilain natuurlijk, we kunnen niet wachten... Uh, komt daar nog een derde woord bij... Olympisch, Olympisch, ook met een Griekse ei. Uh, niet met een Russisch ei natuurlijk, want die worden geweerd. Maar met een Griekse ei, een woord dat twee weken lang... alle gesprekken bij alle koffieautomaten zal beheersen. En ik wil jullie alvast een beetje voorbereiden op het jargon. Uh, een spelling van de spelen, de talige vooruitblik. En die begint vreemd genoeg met een terugblik. Uh, onlangs bij andere tijden sport uh, gingen we met schaatser Bart Veldkamp, uh, Veldkamp... terug naar 1992, de spelen van Albertville. Ik weet heel goed dat ik die rit... Ik ben nu een Olympische vijf kilometer aan het rijden. Je moet nu. Je moet door. Je rijdt nu een vijf kilometer Olympische Ik weet nog, het galmde door mijn hoofd. Ja, het galmde uh, door zijn hoofd. Hypersensitief als hij is natuurlijk. En wat galmde door zijn hoofd? De Olympische vijf kilometer. Olympisch. Daar waar de meeste mensen Olympisch uh, zeggen... zegt Bart Veldkamp, Olympisch. En dan denk ik, ja, wie heeft er nou eigenlijk... Uh, gelijk. Uh, wij met z'n allen of, of Bart Veldkamp, die notabene uh, Olympi Olympisch uh, kampioen is geworden op de 10 kilometer, dan zal hij het toch wel weten. Hebben wij dan al die tijd uh, verkeerd lopen uitspreken met z'n allen? Zijn die gympies waarop ik loop uh, niet gewoon gumpies? Zijn mijn lymfeklieren geen lumfeklieren? Wat is de symboliek hierachter? Wat is het systeem? Of ben ik nu uh, hypersensitief of, of, of ligt het toch aan Bart Veldkamp? Dit is goud en dit is kristal. Ja. Ik vind het op zich wel een mooie medaille. Hij vindt het op zich een mooie medaille. Medaille? Ja, hij spreekt eigenlijk alles anders uit. Bart Veldkamp heeft een gouden medaille... en zijn vriendin sloeg haar hand om zijn talje. Nou, kampioen of niet, olympisch of olympisch... daar kun je over discussiëren... maar ik vind eigenlijk een medaille is een medaille... Toch, het is afgeleid van Medalia, een oude munt, een koperstukje, zeg maar een, een bitcoin, maar dan net van voor. De wereld van cybersecurity en ja, cyber. Precies, net voor die wereld, precies. Die munt, die Medalia, was een voorloper van vermeend hyperkapitalisme, zou je kunnen zeggen. Hoe dan ook, hij is via het Frans in onze taal terechtgekomen. En dus is het, volgens het hele journal, net als in en Trovaille... gewoon medaille. Alleen, en zo onthoud je dat, Guillain, alleen Rapalje zegt medaille en denkt daaraan vanaf. Komend weekend. Kijk. Ja. Tot Heb zondag... je nog een etje. Ja, het etje dat gaat natuurlijk, uh, dat is de persoonlijke tweet, gaat naar uh, de ster van uh, de Super Bowl afgelopen nacht, de halftime hero, Ed J. Timberlake. Zelfs zonder de tepel van Janet Kenneth. Hij is verstuurd, Frank. En vanwege die Olympische Spelen spreken we elkaar pas weer over een paar weken, hè? want onze uitzending van spraakmakers uh, wordt wat korter. Precies. Spelen. Dankjewel. Jo. Dan nog nieuws via de NOS. Eh, huisartsen en slachtoffers herkennen een koolstofmonoxidevergiftiging vaak niet. Klachten worden afgedaan als een griepje en daardoor vallen onnodig dodelijke slachtoffers. Dat zegt René Stumpel, forensisch arts en directeur publieke gezondheid bij de GGD Gooi en Vechtstreek. Neu Stumpel, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat zo'n soort vergiftiging onopgemerkt blijft? Het probleem van een vergiftiging is dat de klachten die daardoor worden veroorzaakt zo heel algemeen zijn. En daardoor dus niet worden herkend. Niet door huisartsen, maar ook niet door de slachtoffer zelf. Nee, want ze lijken op nou ja, ze lijken ze van een griepje of zo? Op griep. Ze lijken ja. op een griepje. En ze komen ook voor als er, als er gestookt wordt. En dan is het ook precies het griepseizoen. Ja. En volgens u vallen daardoor onnodig dodelijke slachtoffers. Heeft u ja, daar, ja. Wat voor aanwijzing heeft u daarvoor dat het echt om ja. doden gaat? Zeker, uh, wij weten dat er uh, per jaar, uh, in ieder geval is uit onderzoek gebleken, uh, tussen vijf en tien doden vallen, maar we vermoeden dat het er, uh, dat het er uh, meer zijn. Als forensisch arts heb ik het ook in de praktijk meegemaakt dat uh, een jonge vrouw werd overleden aangetroffen onder de douche... en in een notitieboekje vonden we klachten... die echt wezen op een koolmonoxidevergiftiging. Nee. Ze was ermee bij de huisarts geweest, maar die had het niet herkend. Wat ook niet onbegrijpelijk is, omdat er zoveel mensen... met dit soort klachten bij de huisarts komen. Ja. Maar als je dan zit met hoofdpijn, of je bent misselijk, uh, ja, een beetje vermoeid... waar zit het verschil dan tussen klachten met een griepje... of klachten door een koolmonoxidevergiftiging? Nou, het probleem is dat er dus eigenlijk geen verschil is... Nee. en dat je niet zo snel zult denken... Aan, uh, aan je cv-installatie of je gijzer zonder afvoer. Maar bij die klachten dus toch naar een huisarts gaan? Zeker, zeker naar een huisarts gaan. Ja, al is het voor een huisarts dus, dus wel moeilijk. Maar uh, zeker als de klachten voortduren... en als er ook meer mensen in huis dergelijke klachten hebben... Ja, dan is het toch, uh, is het toch goed om ook aan koolmonoxide te denken. Ja, Hoe ja. moeilijk dat ook is. En zorgen dat die ketel gewoon goed uh, onderhoud ja. krijgt, hè? Ja. goed gecheckt ja. wordt. ja. ja. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Belangrijk om de ruimte waarin de ketel staat... Om die, om die goed te ventileren. Om te zorgen voor een goede controle... door een erkende installateur. En ja. een koolmonoxidemeter is ook een goed idee. Dank voor deze uitleg. Meneer Stumpel, René Stumpel was dat, forensisch arts. Nou, bij ons is op dit moment thuis de reparateur aan de gang... met de cv-ketel. Al nee. was het maar omdat hij gewoon kapot was. Best koud dit weekend, 13 graden kan ik je verklappen. Wij gaan zo meteen nog door met een half uurtje Spraakmakers.